4 uur. Het NOS Journaal. René van Brakel. Minister Timmermans voelt er voorlopig niets voor het wapenembargo voor Syrië te versoepelen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken wil opnieuw praten over het mogelijk bewapenen van de Syrische oppositie. Als de EU daartoe niet bereid is, gaan Frankrijk en Groot-Brittannië dat mogelijk zelf doen. In de reactie zegt Timmermans dat de Europese ministers onlangs nog hebben afgesproken het embargo te handhaven. Het merendeel van de lidstaten is bang dat het brengen van nog meer wapens naar Syrië leidt tot verspreiding van wapens in de regio en dus tot tot meer instabiliteit. Albert Heijn en FNV-bondgenoten zijn weer met elkaar in gesprek. De supermarktketen zegt dat formeel het overleg over een nieuwe cao wordt hervat. De vakbond bevestigt dat, maar volgens de bond zijn er geen signalen... dat Albert Heijn de goede kant op wil. FNV-bondgenoten verwachten dan ook een kort gesprek. De bond is ontevreden over het cao-bod van Albert Heijn. Sinds de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen is er 60 keer melding gemaakt van geweld op het veld. Dat zegt het meldpunt voetbalgeweld, dat eind december werd opgericht. In acht gevallen werd, net als bij de grensrechter, iemand tegen het hoofd geschopt. Verder kwamen er 360 meldingen binnen van verbaal geweld. Volgens het meldpunt is het opmerkelijk dat ruim drie kwart van deze incidenten niet door de scheidsrechter bij de KVB zijn gemeld.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 Twee Chinese tolken zijn door de immigratie- en naturalisatiedienst op non-actief gezet. Ze worden ervan verdacht vertrouwelijke informatie te hebben gelekt naar de Chinese autoriteiten. Daardoor is mogelijk een groep Chinese asielzoekers in gevaar gekomen. Het gaat om de in China onderdrukte Oeigoeren.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 En een van de zaken, ik kan daar niet te veel over zeggen... maar een van de zaken is dat wij ontdekken wanneer telefoonlijnen openstaan. Uit Dierenpark Wissel bij Epe in Gelderland... zijn vannacht zeldzame dwergaapjes gestolen. Het zijn onder meer leeuwapen, dwergzijdeapen en een pinset-aapje. Ze zaten bij elkaar in hetzelfde gebouw. Vanochtend werd de diefstal ontdekt door een verzorger. Dierenpark heeft geen idee waarom ze deze apen hebben meegenomen. Ik weet niet waarom ze specifiek voor deze apen hebben gekozen. Misschien omdat deze apen... Uh... ...schrikkerig zijn en als ze schrikken krimpen en dan zich mee laten nemen. Dan het weer nog, er vallen nog enkele sneeuwbuien, maar vanuit het noordwesten wordt het droog. Af en toe zon en 2 tot 4 graden. Komende nacht helder en droog en 3 tot 7 graden vorst. Morgen vanuit het westen bewolkt en later in het midden en zuiden winters neerslag. ANUB ah, b verkeersinformatie. Vooral bij Rotterdam begint de avondspits erg rommelig... want daar zijn nogal wat ongelukken gebeurd. Op de A15 vanuit Europoort tussen Spijkenissen en Knopend Vaanplein... zeven kilometer. De weg is daar net wel weer vrijgegeven. Dat is nog niet het geval op de A16 van Rotterdam naar Preda. Bij Knopend Ridderkerk is een auto over de kop geslagen... na een aanrijding met een vrachtwagen. Tussen Knoopend Terbrechtseplein en Knoopend Ridderkerk... 7 kilometer fieden. Twee rijstroken zijn dicht...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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zitten hier in Den Haag aan het Binnenhof. Klaar om zometeen te beginnen met ons eigen politieke vragenuurtje. Maar eerst dit. Het parlement, het spel en de knikkers. Deel 7, de parlementaire enquête. SP-Kamerlid Jan de Wit van de commissie die onderzoek deed... naar de miljardensteun aan de Nederlandse banken. Nou, hier op mijn kamer staat een indrukwekkende hoeveelheid boeken die ik heb bestudeerd. Dus het vergt echt heel wat discipline, als ik het zo mag zeggen, om dat allemaal tot je te nemen. En het is onvermijdelijk, omdat op enig moment ga je in gevecht met alle deskundigen die je hier als getuige wil horen. En dan kan je niet, uh, laten we zeggen, het permitteren dat je de indruk wekt bij mensen, die weten er niks van. En daarom is dat zo belangrijk om dat in ieder geval te doen. Ging dat eenvoudig, al die informatie boven water krijgen? In, in, in onze enquête niet. Wij waren dus al in een heel vroeg stadium begonnen... bij uh, de minister van Financiën en bij de Nederlandse Bank... Uh, alle belangrijke informatie op te vorderen. Die documentatie moest, omdat het ging om uiterst vertrouwelijke uh, informatie, hadden wij die netjes in de kluis staan. Dus ik ben op enig moment met uh, Helma en Peres van de VVD... die ondervoorzitter was van de commissie, zijn we in de kluis uh, gaan zitten... en zijn wij die dossiers uh, gaan bekijken. En tot onze, onze verbijstering hadden wij uh, ordners aangeleverd gekregen... die voor het grootste gedeelte wit waren. U zat naar witte velletjes te kijken... Ja, inderdaad. En uh, onze conclusie was ook onmiddellijk duidelijk... dat als dat niet zou veranderen, dan zou dus in feite de enquête zinloos worden. Dan zouden we dus in feite uh, niet uh, kunnen doen wat de Kamer van ons gevraagd heeft. Namelijk, lever ons aan wat er is gebeurd, hoe is dat gegaan... en wat kunnen we ervan leren. Dat, dat kon dus niet goed stoppen. Dus daar is toen een, een uh, laten we zeggen, een gevecht ontstaan... met de minister van Financiën en met de Nederlandse Bank om uh, de informatie daadwerkelijk te krijgen die wij nodig hebben en wel leesbaar. We hebben toen een uh, modus gevonden, dus een oplossing gevonden... in de zin dat we in aparte ruimtes bij Financiën... waarbij wij dus dan uh, uh, in de gelegenheid werden gesteld om alles te lezen, alles te zien... en in ieder geval daar kennis van te nemen. Als we kijken naar die uh, parlementaire enquêtecommissie... het is een instrument dat de laatste jaren steeds vaker wordt gebruikt. Sinds de jaren tachtig zijn het er uit mijn hoofd tien... En de afgelopen jaren waren dat er zelfs vier. Er ja. komt er nu nog eentje aan natuurlijk. Is dat niet wat veel? Nee. Um, als het nodig is om dingen um, uit te zoeken... om dingen boven water te krijgen... en dan denkt natuurlijk iedereen vanzelfsprekend aan het feit... dat een enquêtecommissie vergaande bevoegdheden heeft... om dingen uh, op te eisen en aan de andere kant mensen onder ede te horen... Als dat aan de orde is, dan denk ik dat uh, een enquête op zijn plaats is. Of dat nou in één jaar voor de tweede keer is... of voor de eerste keer, of dat het tien jaar geleden is. U zegt eigenlijk, ja, het middel is nog niet bot aan het worden. Nee, dat geloof ik zeker niet. Het interessante is natuurlijk bij een enquête... en daarom um, kan je ook niet zeggen dat de Kamer heel gemakkelijk uh, overgaat... tot dat middel van een enquête. Omdat altijd, en in feite mag dat natuurlijk niet... Uh, want je moet het beoordelen op het onderwerp waar het over gaat... maar altijd speelt bij een enquête... en op het moment dat iemand uh, moet gaan beslissen... enquête ja of nee, speelt altijd mee... zitten er bewindslieden van onze partij in. Of van mijn partij, Partij van de Arbeid, CDA, VVD, maakt niet uit. Um, en loopt die het risico dat de kop eraf geslagen wordt uh, in zo'n uh, enquête? En dat is uh, altijd ook de eerste vraag die aan de enquêtecommissie gesteld wordt. Wie... Uh, om wie gaat het, welke koppen gaan er rollen. Dus dat speelt altijd mee. Daar is enige terughoudendheid uh, bij de politieke partijen... om in te stemmen, al of niet, met een enquête. Dat was een bijdrage van Klaas Tech. Het Vragenuur, met vandaag... De parlementaire journalisten Lothara Gut, RTL Nieuws, Paul Jansen van de Telegraaf en het Tweede Kamerlid voor de VVD, Mark Verheijen. Meneer Verheijen, allemaal welkom, goedemiddag. Mark Verheijen, we hoeven dus geen parlementaire enquête over SNS Reaal te verwachten als dat een VVD-premier, meneer Rut in dit geval, of een minister, in de problemen brengt? Nee, volgens mij um, moet je het daar dus niet op beoordelen. Moet je het beoordelen op, um, op relevantie, op uh, wat voegt nou uiteindelijk zo'n enquête toe. En je moet het instrument ook heel voorzichtig toepassen. Niet te vaak. Dan wordt het instrument, zoals we het ook gezien hebben met moties, wordt het gewoon bot. Waarom wordt dat? Ja, dat, dat wordt zo altijd gezegd en er wordt nooit gevraagd: hoe zo bot? Nou, ja, ja, je moet ja, moties keer gebruiken. Je kijk kunt slijpen. Kijk naar moties, we doen er 300 uh, per week ongeveer. We ja? hebben moties van wantrouwen deze periode meer dan ooit. En we halen onze schouders op en gaan verder. Dus ja, nee. als maar als je aangenomen heeft... wordt niet natuurlijk. Ja, precies. ja, die moties van wantrouwen als je aangenomen worden niet. Maar we hebben nu een paar moties van wantrouwen gezien van de PVV. Waar, die ze echt te pas en te onpas, zelfs zonder enige regie uh, gewoon indienen. Dan wordt echt het instrument bol. U geeft het keurige politiek correcte antwoord. Natuurlijk moet je als Kamer niet kijken wie er, wiens kop het kan kosten. Maar als er een enquête moet komen, moet hij er komen. De wit zegt juist, zo zou het moeten zijn, maar zo gaat het mee is dat niet, Paul? Nee, daar wordt toch is... wel rekening mee gehouden. Ja, Janssen? natuurlijk wordt er rekening mee gehouden. Dit is de, de wereld zoals die zou moeten zijn... maar zoals die in de, in de praktijk uh, helaas uh, niet is. Kijk, ik denk ook niet dat het, dat, uh, het enquête-middel snel bot zou worden. Ik denk eerder wel dat het te passend onpas wordt ingezet. We hebben recent nog uh, roep gehad om, uh, om uh, dit uh, paardenmiddel... want dat is het toch eigenlijk ook wel uh, weer... om dat in te zetten in de kwestie pro-rail... Uh, nou, daar vind ik, dat vind ik nou een typisch voorbeeld uh, waar dat gewoon te onpas wordt, uh, wordt geroepen. Omdat de vraag die voorlag hier in de Kamer is van de treinen rijden niet goed... en er, het is een zootje daar en er moet wat aan gebeuren. Ja, dan kan je wel een, uh, een parlementaire enquête uh, als wapen inzetten... maar dan gaat natuurlijk geen trein uh, sneller van rijden. Dus in, in die zin uh, helpt dat niet. Je kan het wel in, het, in een vervolgtraject van een politieke oplossing nog eens inzetten... maar niet als oplossing an zich. En daar wordt het te vaak toch ja, voor gebruikt. Heel terecht wat Jansen zegt, het moet echt iets toevoegen. Dus je moet eerst het idee hebben dat je met andere instrumenten... niet verder komt, of dat het nog niet duidelijk is waar het probleem ligt. En bij sommige zaken weten we precies waar het probleem ligt. Dan heb je niet dat zware instrument van enquête... waar je dus echt mensen onder ede kunt laten verklaren... waar ze verplicht zijn om op te draven. Dat zware instrument heb je dan misschien niet nodig. Hmm. Uh, dus eerst kijken of je andere instrumenten kunt, uh, kunt gebruiken. Uh, want anders, ook als je even kijkt naar de werkdruk en ook naar het... Instrumenten. Je, je moet ook, iedereen moet een beetje ziddigen als er zo'n enquête is. Mm -hmm. uh, omdat het gewoon ja. het, een van de zwaarste instrumenten is. Lotte dat was trouwens de Vira, niet ProRail, wat ik net ja, zei. Ja, ja, ja. Lotte Ragut. En <laughs> overigens, hoor jij geluiden dat er steun zou zijn voor een uh, enquête naar SNS Reaal? Nee, dat is er niet. Ook omdat PvdA en VVD dat uh, ook niet uh, willen. Maar je kan natuurlijk wel, uh, wat natuurlijk wel lastig is... en dat kan me wel goed voorstellen van Kamerleden en van partijen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar SNS, die SNS-top... ja, die denken, ach ja, een hoorzitting. Die halen hun schouders op en die denken... dikke doei, daar ga ik echt niet bij zitten... bij een paar van die Kamerleden die mij dan gaan vragen... Van waarom heb je die besluiten genomen? Terwijl bij SNS gaat er wel echt... Nou. hartstikke veel geld uh, staat. Nederland, uh, ja, die, die, die pompt daar ja, geld daar zou heen. het ede wel moeten, zou je zeggen. En dan, dan zeggen. zou je kunnen zeggen van, nou ja, weet je... als je zo'n middel kan gebruiken... is het misschien wel netjes als ze wel naar de Kamer komen... om uh, te verantwoorden. Zeker omdat het om miljarden gaat. Ja. Nou, ik denk als je, als, je, als je bankiers voorhoudt... u kunt kiezen of... Even na een hoorzitting komen. Of uh, anders uh, laten we u hier verschijnen uh, hè, met onder Ede. Ik denk dat ze wel eieren voor hun nou, geld zouden kiezen. Maar, maar de zo is het niet gegaan. Een hoorzitting heeft, is natuurlijk een voorbode van een politiek debat. Heeft een, hele andere, mm -hmm. is, heeft een, is een heel ander middel. Wat maar over, even tot slot, want dan gaan we door. Uh, heel kort, Paul. Uh, ja. Voorzie jij dat er ooit een enquête naar SNS Reaal komt? Ik, uh, voor, ja, of, ja, het zou zomaar kunnen. Ja, ja. Oké, okay. wachten we fijn op, zoals dat heet. Wij gaan naar de Eerste Kamer. De P van de Aijer, Adrie Duiverstein... die is met een knal terug in de landelijke politiek. Zijn nou Aijer? <laughs> P van de Aijer. CD Aijers, P van de Aijers. VVD Aijers. Nou, eh, Duiverstein is dus met een knal terug in de landelijke politiek. Uh, hij, was, uh, hij was Tweede Kamerlid. Is een tijd weg geweest naar Almere-wethouder Volkshuisvesting. Hield zijn medespeech speech in de Eerste Kamer. En hij vliegt de vloer aan met het woonakkoord. Nou, een hele hoop of hef wat hij eigenlijk zei is, die verhuurdersheffing voor wooncorporaties... die leggen de broodnodige investeringen dood, dus ik ben tegen. Uh, Paul, maar het debat in de Eerste Kamer ging over de inkomensafhankelijke huurverhoging... Ja. ter financiering van die heffing, en dat vond Adrie Duiverstein raar. Hij zegt, dan moet je het eerst over die heffing gaan hebben. Dus die ging dan met messenvork zitten. Maar die schoffelde zijn eigen uh, coalitie een beetje onderuit... en zijn eigen ministers natuurlijk... Um, Waarom deed hij dat? Want het is een hele gehaaide, sluwe politiek eh, gerse man. Heb ik me ook laten vertellen. Ja, dat was een hele merkwaardige... Ik, uh... ik geloof er geen hol van. Ja, nou, kijk, ik, ik, als, toen ik dat zo zag en uh, schouder had ik toch zo'n idee van... Uh, ja, de, hier is een, uh, wil iemand laten zien dat er een nieuwe zilverrug uh, is... Op de, op de apenrots of zo. Want het had een hoog... Bokito-gehalte. Een uh, hoog Bokito-gehalte. Uh, toch was het heel dubbel. Hè, want het, het argument wat hij aanvoerde... Daar kan je op zich nog van zeggen: ja, nou dat is nou een inhoudelijk argument waarvoor een senator is aangewezen. Juist om kwaliteit van, uh, van wetgeving uh, te toetsen op afstand van de Tweede Kamer. Want wat we de afgelopen tijd hebben gezien met dat hier deals in de Tweede Kamer worden gesloten. Die dan ook gelden voor de mensen in de Eerste Kamer. Ja, dat is natuurlijk ook een hele merkwaardige, uh, merkwaardige gang van zaken. Dus, dus inhoudelijk gezien zou je, zou je nog kunnen zeggen: nou ja, wat. Uh, wat uh, staan daar op het, dat is helemaal zo gek nog niet. En toch klopt het van geen kanten. En het feit dat hij uh, door zijn eigen partij werd teruggefloten... en door monarchie in de Tweede Kamer toch op een akelige manier te kakken werd gezet... Ja, dat vond ik toch heel pijnlijk uh, voor, uh, voor Duivestein en, en voor de, dat, en voor de PvdA. Hij... Opzet je tussen hem en fractievoorzitter Samson... die zegt, nee. als jij nou optreedt nee. als breekijzer, nee, nee, nee, nee. dan ga ik zussen de geluiden maken? Ik, ik denk, dat, dat is de mooie om waar te zijn. Niemand gelooft dat. Eh, ik leg het heel veel mensen voor. Nu ja, dat, toch, het is, het Misschien is het dan niet zo. Nee, maar <laughs> maar, Duivestein is wel van het kaliber. Die laat zich echt niks meer vertellen door anderen. Nou. En, en wij gissen allemaal naar de reden. Het enige wat ik zelf uh, kon verzinnen, behalve dus uh, het Bokito-verhaal... is ja toch dat hij in Almere dat heel veel zaken heeft gedaan. Uh, met woningcorporaties. Uh, en daar natuurlijk een aantal mensen. Uh, waarschijnlijk heel goed kent. Je die bedoelt, hebben mocht... zoals Brinkman daar ja. zat, dat hij daar nu zit? Nee, maar in ieder geval bouw, mensen, uit het uh, mensen uit het veld. Ik bedoel, half Almere is de, heeft hij daar uit de grond getrokken. Dus hij, uh, hij, hij heeft een uh, aantal mensen die hem misschien verteld ja. hebben. van uh, hoe bezwaarlijk deze maatregel is. Lotte, wat ja, denk je? Nee? Ja, ik denk, denk, dat kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Maar dan denk ik ook. Duivestein heeft zoveel jaren hier ook doorgebracht. Je weet ook wel hoe het werkt. Er is een akkoord wat echt uh, moeizaam tot stand is gekomen. En dan ga jij dan nu op eens dan vraagtekens bij op de eerste dag dat je er weer eigenlijk uh, of dat je eigenlijk uh, iets kan zeggen in de Eerste Kamer. Ik had toch een beetje van nou ja, hij moet toch wel even laten, laten zien, uh, ik ben er weer. Hmm. Denk je niet, dat hebben wij ook ergens gelezen nog weer, want iedereen breekt zich het hoofd over wat hem bezield heeft, dat het uh, um, een beetje te maken heeft met zometeen, als er dan toch een iets minder harde heffing voor, die, voor de woningcorporaties uit zou komen als er iets geschoven wordt, dat ze gezegd hebben, maar dat mag niet allemaal op het konto van het CD ja komen. Laat de Partij van de Arbeid ook maar eventjes een beetje blaffen. Dat ze het er niet nee. helemaal mee eens zijn. Dat, hebben, dat, dat was ook nog een optie. Nou, dat lijkt me niet hoor. Ook nee. als je keek naar uh, de reacties. Ik vond uh, dinsdag ook uh, je hoorde overal oh god Adrie is weer terug. Oh, en ook ja. in zijn eigen partij van oh nee en hij moet het weer even ja. zich laten gelden. Ook hij had uh, de moties waren al rondgestuurd weet je dat als het je kan het ook in het debat zelf kan je er vraagtekens mm -hmm. bij zetten maar als je die moties ook al gaat rondsturen ook al zijn het concept moties en heeft hij het niet ingediend je wilt toch laten zien van kijk eens even wat ik van plan ben. Ja, Mark Verheijen VVD wat dachten jullie van dit is uh, dit is actie uh, Adrie Duivenstein. dat heeft niets met de PvdA te maken? Nou misschien was hij even vergeten hoe uh, Den Haag ook alweer precies werkt dat je niet zomaar iets te hoog kunt inzetten maar Heel eerlijk, gewoon als coalitiegenoot... denk ik, wij hebben te maken uiteindelijk met stemgedrag. Uiteindelijk, uh, of we wettenregels erdoor krijgen. En dan zie je krijgsonderstreep, dat dat wel het geval ja, is. En dat Monash jullie... dat ook nog eens be bevestigd heeft. Hè? Die zei, ach, die toon. De handtekening staat er en die blijft staan. Maar we krijgen straks het debat in de Eerste Kamer... over waar het echt om gaat. Ja. Over die heffing ja. voor die wooncorporaties. Ja. Ja. Denken jullie niet van, wacht eens even... als dit al gebeurt met die huurverhogingen... wat gaan we, wat gaan we nog voor, uh, voor feest krijgen straks? Nou, ik denk uiteindelijk uh, dat ook dan de Partij van de Arbeid... gewoon goed is voor de afspraken die we uh, hebben gemaakt. Dus ik maak me daar niet zoveel... Maar hoe vaak over... kan dat gebeuren? Ik moet dat je aan, de aan, de aan een ijzerdraadje, dat kun je heel ja. vaak buigen. Hè? Maar dat je, je, je aan de afspraken kijk... houdt, dat kan heel vaak gebeuren. Dat je uh, van tevoren, uh, dat je in de pers als partij wellicht iets anders zegt... ja, volgens mij is dat meer iets voor de Partij van de Arbeid, dat ze het daar intern erover moeten hebben. Dat kun je natuurlijk. Maar niet er komt geen moment dat jullie zeggen, dat zijn we nou weer spuugzat. Nee, wij, och, wij zullen af en toe best onze wenkbrauwen fronsen, maar uiteindelijk gaat het er rechtsonder streep om, uh, leveren ze... En ja. dat doen ze. En verder laat ik het maar ook gaat, graag... Je, maar gaat jullie voorzitter halpen zijn niet een keer met Samson praten? Zeg, hoe vaak zijn jullie nog van plan om dit soort geintjes uit te halen? Ja, ik ken een oh, aantal senatoren. Over, ja, ja ik ken een aantal, een zijn aantal zijn senatoren. Nee, okay. Wij nou, hebben ze ook niet aan ja, een lijntje nee. altijd. De Partij oh? van de nee. Arbeid ook niet. Maar je... Uh, uh, werkt natuurlijk er wel aan om te zorgen dat we de wet erdoor krijgen. Dat we uiteindelijk uh, die budgettaire maatregelen ervoor doorkrijgen. Dat is ook heel belangrijk. En ik ga ervan uit dat de partij van de arbeid kunnen best intern daar discussies hebben. Maar uiteindelijk wel leveren. Uh, maar Paul, nou, dat staat toch zoiets als zachte drang? Ik weet wel dat ze onafhankelijk Absoluut, zijn, die eerste Kamerleden. Ik, het is nog niet zo lang geleden dat we een kabinet hadden waar het CDA in zat. En waar uh, minstens twee... Mensen in de Tweede Kamerfractie waren die al helemaal niet wilden luisteren. Of althans, ze deden voorkomen alsof ze niet wilden luisteren. Want in de praktijk viel het ook nog wel mee. Uh, Vrij je ja, een kopie, aan? Precies. Nou ja, ja, nou goed. Dat was een uh, ander hoe hoeven ze dan ook noemen. Dissenieur. Maar in ieder geval, uh, dat is nog niet zo lang geleden. En we hebben het hier over, over een, een senator die net is verschenen in de Eerste Kamer. Dus uh, Samson, uh, die is dan wel partijleider. Maar uh, als hij met Zelstra als, als fractievoorzitters van de Tweede Kamer een deal sluiten. Ja, ik bedoel, de, de kan een senator die ja. kan zeggen: leuk wat jullie dan aan de overkant allemaal afspreken. Maar ik maak mijn eigen afweging. En daarvoor is hij ook, laten we wel wezen, wel aangesteld. Ja, Lotte Ragut, laten we het even hebben over de positie van de oppositie. Het is natuurlijk heel vreemd. De coalitiegenoot gaat, gaat moeilijk doen over een akkoord. Wat de oppositie gesteund heeft in deze, in dit geval CU, ChristenUnie en Pechtold van D66. En die zeggen: ja, dit ligt een hypotheek op volgende akkoorden, dreigende taal en zo. Nou, maar kist, Moet je kist, dat je Die zwakte weer... het net al weer een beetje. Die zwakte het ja, al, al een beetje. Dat deden we eerder ja. ook al, hè? Dat ja. Die zei van ja, ik weet niet meer precies hoe dit zijn, maar hij haalde de allemaal er wel meteen weer een beetje uit. Door te zeggen: van we hebben een relatiecrisis gehad met de, oh, ja, de het, ja. en maar, nu zijn, maar daar zijn ja. we sterker uitgekomen. Ja, ik denk ook niet dat je dat te vaak moet gaan zeggen. Dat je eerst gaat dreigen en een paar uur later het alweer intrekt. Dat vind ik ook eigenlijk wel heel ongeloofwaardig. Ja. Uh, maar overkomen. denk je trouwens niet dat hun heel goed uitkomt dat Adrie Duivestein zo tekeer is gegaan? Want dat geeft hun de gelegenheid om de coalitie nog eens bedreigend toe te spreken. van, Denk erom, want als ze dat elke keer doen zonder dat er een aanleiding voor is, dan denk je. Ook ook gaap, gaap meneer Pechtold. Nou ja, weet je, ik denk dat als oppositiepartij... weet je, dan vind je het toch prima dat, uh, dat de PvdA nu zo aan het spartelen is... en dat ze het ook uh, moeilijker hebben. Kijk, met het ja. sociaal akkoord. De PvdA is aan het kelderen in de peiling. Ze zijn weer terug op het niveau uh, voordat het uh, grote Samson-effect uh, er was. Ze zijn op 18, 19 zetels. Hmm. Ze zitten met dat sociaal akkoord enorm in, uh, in hun maag. Als je kijkt ook naar... Zaterdag komt er een ledenraadpleging. Je ziet op die site al allemaal boze oh, ja. mailtjes... Ik denk, als ik pech tot en slop was, zou ik zeggen... Zij we hier achterover Lotte leunen en even wachten van uh, hoe ze daar uit gaan komen. Lotte hier wel de kern natuurlijk. Kijk, de oppositie is niet aangesteld om het de coalitie aangenaam uh, te maken. Oppositie voert ja. natuurlijk oppositie om, het, om het een coalitie van welke signatuur ook het leven zuur te maken. En eventueel dingen binnen te halen. Ja, en dan heb je dat ook. En je hebt natuurlijk ook nog het landsbelang wat in deze tijd niet geheel onbelangrijk mm -hmm. is. En waar uh, enkele partijen wat meer gevoelig voor zijn dan andere partijen. Mm -hmm. Maar bedoel, het blijft wel oppositie. Ja, ja. Uh, maar, maar eventjes nog toch. Uh, Mark Verheijen, uh, zijn jullie niet bang... Dat, de, de, dat jullie door dit soort geintjes de steun van D66 en de ChristenUnie verliezen. met volgende voorstellen over geheel andere onderwerpen. Dat, dat gaat er altijd vanuit dat, dat dan alles aan elkaar wordt gekoppeld. Maar ja, uh, een sfeer op een gegeven moment, toch? Ja, maar waar ik mij mee meer zorgen over maak, ook wat het beeld aan de buitenkant is. Ik denk het allerbelangrijkste op dit moment is dat z'n ja. allen beseffen dat. We uh, 20 miljard meer uitgeven dan dat we hebben op dit moment. En om dat om te buigen zijn ook wetten nodig. Er zijn uh, hervormingen nodig. Uh, die moeten uiteindelijk door de Eerste en de Tweede Kamer. Uh, maar het maakt ook wat uit de wijze waarop je dat doet. Als mensen het idee hebben dat hier elke dag alleen maar gedoe is, elke dag uh, ruzie is, uh, elke dag partijen grote broeken aantrekken en die niet waar kunnen maken, dat helpt ook niet. Want nee. mensen kijken ook wel echt uh, hoe we het doen hier. En daar maken we natuurlijk wel zorgen over. Op dit luister... moment heb ik nee, geen zorgen wat over dat het luisteren. Maar beloofd voor het nieuws om toch nog hem, Mark, uh, uh, vijen één ding voor te leggen. Ja? Namelijk, uh, een hele makkelijke manier om de oppositie te paaien. Laat nou dat strafbaar stellen van die illegale, laat het nou gewoon zitten. Dat kost je helemaal geen geld als je dat aan hen toegeeft. En je hebt hun aan jouw kant voor die noodzakelijke bezuinigingen om die 20 miljard uh, bij elkaar te halen. En de extra 4,3 ja. miljard uh, volgend jaar. Nou, dat zou ervan uitgaan dat, dat uh, financieel-economische zaken... Uh, het enige is waar de VVD zich druk over maakt. Kost en het kost geld. dat gaat alleen om de nee, principe. Belangrijk, oh, nou maar het uiteindelijk besturen... de we ook maar zitten. Maar uiteindelijk, nou, <laughs> maar uiteindelijk besturen, uiteindelijk een landbestuur... gaat over meer dan alleen die begroting. Gaat ook over uh, principes, gaat ook over zaken als illegaliteit. Het is een vrij Nederland. harde eis. Zij hoorden we net van Kees Verhoeven van D66. Voor de ja. niet ook. Ja. En we lezen dat het CDA er hard over zit te denken... om zich daar eigenlijk maar bij aan te sluiten. Dan kan ik... je als kabinet naar huis. We als zij nog... zeggen, we sluiten geen enkel akkoord meer... als jullie die strafbaarstelling van illegalen niet van tafel houden. Ja nou, uh, mijn Laten we daar niet op vooruit lopen. We hebben dat afgesproken met elkaar. Ik vind het inhoudelijk ook erg belangrijk. Het gaat niet alleen om budgettaire zaken. Het gaat ook om dit soort principes. Illegaliteit. We zijn een van de weinige landen waar het ook niet strafbaar is. En ik vind het ook een heel belangrijk signaal. Dus het is niet zo dat we maar alles wat niet budgettair is, maar inleveren. Al onze overtuigingen, principes, om maar dat budget sluitend te krijgen. Nou, we, hebben het te redden, Tess. Zeg je? we hebben ons best gedaan om het kabinet te redden, Tess. We hebben ons best gedaan om het kabinet te redden. Ik uitgeput. Ik dank jullie we... voor het meedenken, maar uh, ik uh, zet hem toch maar even apart. Laten we het even over Europa hebben. Er is een Top, tot onze stomme verbazing is er weer eens een top. Uh, vandaag en morgen in Brussel, daar is natuurlijk ook onze premier Rutte. Belangrijkste op, uh, uh, op die agenda, helaas, is toch ook weer geld. De economische groei, die 3%-regeling, de enorme bezuinigingen. Er lijkt een beetje een kanteling te komen in Europa, uh, Mark Verheijen. Dat er daar misschien toch wel ietsje flexibeler mee omgegaan kan worden. Is dat een goede zaak? Um, ik proef die kanteling niet. Ik proef die wens wel bij, uh, bij een aantal regeringsleiders, natuurlijk. Je ziet in Italië de discussie, in Frankrijk. Ja. Um, Frankrijk zegt gewoon: we halen het gewoon niet. 3,7% tekort. Jammer. Maar hier jammer toch dat, ook. Het ja. is wel Frankrijk. He. Nee, maar dat ook. het allerbelangrijkste is dat we dan als landen weer heel even terugkeren. Waarom is het ook weer belangrijk dat wij uh, die, uh, die, die, die begrotingen in de hand houden? En 3% is nog altijd 3% te veel. Dus uiteindelijk gaat het om dat begrotingsevenwicht. En wij moeten gewoon als Nederland beseffen dat als Landen er een potje van maken, dat hebben we de afgelopen decennia gezien. Daar worden wij gewoon ook de dupe van. Daar wordt heel Europa de dupe van. Dus we houden elkaar gewoon aan de afspraak. En die afspraak um, is ook dan een land incidenteel als er hele rare dingen zijn. als ze een jaar die 3% niet halen. is daarover te spreken met Olivé? Oh, uh, wel, dat uh, is dus wel waar Nederland nu staat. Er is even iets geks, SNS en nog wat dingen. Dus mag even een jaar. Toch? Als je maar de goede maatregelen neemt. Ervan? Als je maar laat zien dat je macro-economische onevenwichtigheden... zoals dat heet, aanpakt. En dat je van goede wil bent als land. Hebben we dit jaar in Nederland uh, met elkaar afgesproken. We laten dit jaar dus nog iets groter dan die 3%. Maar dat vindt Brussel ook prima. Nou, de VVD, Omdat... de VVD voorheen zelf niet hoor. De VVD <laughs> nee. heeft uh, altijd de verkiezingen als grootste stunt... Uh... Of als het grootste slogan dat uh, de overheidsfinanciën op orde En dat is uh, nog steeds moest... zo. Ja, maar je, je, je kunt dat nog steeds roepen, maar.. Uh... Uh, hoe zeg je dat ook alweer? Ja. Niemand neemt het toch meer serieus. Put maar is. een jaar als er zaken nee, zijn. Zoals dus de SNS waardoor die begroting ja, niet in orde Maar als je krijgt, eerst nou, de, de, de, de, de hele tijd ermee te nee, koop nee, nee. loopt. En dan ja. weet je, komt een puntje bij paaltje en je levert niet. Ik denk kijk, wel dat, ja. Volgens mij leveren wij wel. Kijk even naar 2014. Kijk naar de, ingrepen, de extra ingrepen die we nu doen. Nee, nee, nee, nee, nee. Uh, normaal zijn er heel veel mensen die altijd zeggen. Je moet die extra ingrepen straks niet doen. Wij vinden van wel. Dus in 2014 komt er weer een extra bezuinigingspakket. Maar als je nu hals over kop in 2013. Uh, uh, ja. Naar die 3% wil. Dan zullen de lasten verder moeten verhogen. Okay. Daar maar je bent een goede politicus. En praat zo het hele programma vol. Als, nee. uh, als we niet oppassen. Maar kijk, laten we wel wezen. De VVD is gewoon zelf in een fuik gezwommen. Waar ze nu een probleem uh, mee hebben. Met, met hun eigen strenge begrotingseisen. Uh, daar zit ook een uh, Europees programma aan vast. En eigenlijk is heel Europa al lang geleden... Uh, in, in een fuik gezwommen waar we nu elke dag weer uh, de prijs voor betalen. Kijk maar weer naar de miljarden die, na, die naar Cyprus uh, zullen moeten gaan. Dat maar is die toch... komen terug. Ja, precies. Dat soort, dat, soort, dat soort kletspraat krijg je dan. Dat is toch niet meer uit te leggen aan de mensen. op het moment dat er hier zwaar bezuinigd op van alles en ja. nog wat moet worden. dat het tegelijkertijd daar gebeurt. Kijk, ik, ik ben het op zich wel mee eens. Natuurlijk is het zo. Uh, je kan je blind staan op 2013 en, en op een cijfertje van 3%. en de, het hele land naar de, de Ratsmedee bezuinigen. Maar als je, als je hervormingen. wat eigenlijk een chic woord is voor nog meer bezuinigen. Uh, hervormingen doorvoert die, die op termijn veel meer, veel meer opleveren. dan is dat natuurlijk ook verstandiger. Ja. Maar ik heb niet verzonnen dat hier uh, 3% moet vast te worden gehouden. Dat heeft de VVD zelf gedaan. Nou, Lottega Gut, het laatste woord. Nee, ja, ik vind dat Paul wel gelijk heeft. Dat de VVD. Ze, hebben, ze, ze roepen dit over zichzelf af. Je kan niet eerst heel veel grote woorden gebruiken. Hadden ze daar toen iets meer rekening mee moeten houden. Altijd een beetje ruimte open moeten laten. En dat hebben ze niet gedaan. Nou ja, we zullen zien voor 2014. Maar hopen dat uh, straks in augustus de groei niet tegenvalt. Hoeft maar een klein beetje. En dan moet je weer een extra mini-pakketje. Nou, ik zit alweer te wachten hoor. Tweede Kamer, Eerste Kamer, daar ja, gaan we weer. Nog één zin nog van Mark Verheyen dan? Dat, uh, dat ja. scheelt erom? Europa is ooit in het probleem gekomen doordat we vergeten. Waren dat Afspraak is afspraak. Uh, dat andere landen en ook uh, Nederland zich niet meer aan die afspraken hielden. Laten we dat nou wel doen, maar geen domme dingen doen door hals over kop gedurende een jaar die last is, ineens naar boven te is, gooien. Is, dus spreek je spreekt jezelf compleet nee, tegen. Het zeg gaat... Afspraak is afspraak en de afspraak is niet Maar de afspraak is ook nee, dat je de, de tijd is om. Dat is wel een keiharde afspraak met Hilversum. Op. Tim ik zit daar klaar voor het Radio 1-journaal. Wat dacht je? Een Vaticaanstad is nog steeds het middelpunt van het wereldnieuws en ook de rode draad van onze uitzendings Straks. Er zit veel omheen hoor, het is niet alleen pauze wat de klok slaat. En die kan ik samenvatten in twee thema's. Voedselveiligheid en de kwaliteit van het onderwijs. Kortom, eten en leren. En Dat lijkt mij het beste recept voor een fijne luisteruitzending. Op weg naar het avondeten is er dus genoeg op te steken. Eerste hoofdpunten van het nieuws, René van Brakel. Radio 1, het NOS-journaal.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 Albert Heijn en FNV-bondgenoten zijn weer met elkaar in gesprek over een nieuwe cao. Volgens de vakbond zijn er geen signalen dat de supermarktketen de goede kant op wil. Afgelopen nacht verliep een ultimatum waarna actie werd gevoerd. Daardoor zijn een aantal winkels niet goed bevoorraad. En spijbelen gaat Amsterdamse leerlingen in het MBO 10 euro per uur kosten. Volgende week start een proef waarmee de gemeente een eind hoopt te maken aan het schoolverzuim. Als leerlingen in vier weken tijd 16 uur zonder goed excuus afwezig zijn geweest, dan krijgen ze een boete. En die kan in het uiterste geval oplopen tot 320 euro. Dat zou zover de hoofdpunten van het nieuws. ANDB Verkeersinformatie. Vooral bij Rotterdam begint de avondspits nogal rommelig... want daar zijn de meeste aanrijdingen geweest. Maar ook op de A9 ging het mis van Amstelveen naar Alkmaar. Daar staat tussen Watervoor-dorp en Knopend Rotterpolderplein... 8 kilometer stil. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. A15 vanuit de Europoort tussen Rozenburg en rotterdam scharloos 15 kilometer, daarnaast naaste van een ongeluk. Maar ook omrijders voor de problemen op de A16 van Rotterdam naar Breda. Want daar staat nog een flinke file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 7 kilometer. Er ging daar een auto over de kop. Maar de rijstroken zijn net wel weer vrijgegeven. Daardoor loopt het ook vast op de A20 naar Gouda bij het Terbrechtseplein. En de A22 Velsen richting Beverwijk is dicht bij de Velsertunnel. Na opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Omrijden kan daar het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 wat zijn de allerlaatste trends in management? Kom op 25 april naar het MT500-event van Management Team. Hoor de nieuwste inzichten van topsprekers als Jamie Anderson, Jeroen Busser en Najid Bakas. Ga snel naar mt500.nl. Oh, en Ecosim wordt aanbevolen door tandartsen en tandprothetici. Door ons dus. MT500-event, 25 april, mt500.nl. Met NOS Radio 1 Journal met Tim over Goedemiddag, een dag uit het leven van de paus. Nou ja, een dag, zijn eerste. En die gebruikte Franciscus om vanmiddag zelf zijn hotelrekening te gaan betalen. Hij leidt straks zijn eerste kerkdienst. Wij zijn in Rome om deze man van kennelijke eenvoud te volgen. Eenvoudig is zijn nieuwe klus zeker niet. Paus Franciscus leidt niet alleen een grote kudde gelovige... maar staat ook aan het hoofd van een conglomeraat. Straks een inkijkje in de economische macht van een religieus bolwerk. Het huiswerk voor Josephine Trehi deze middag... Vindt antwoord op deze vraag. Wat is de formule voor betere leraren? Daarvoor gaat ze naar Amsterdam. Daar zijn twintig buitenlandse ministers van onderwijs om van elkaar te leren. Dat en nog veel meer dit NOS Radio 1 Journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. U kent de verhalen inmiddels. paardenvlees in producten waarop staat dat er alleen maar rundvlees in zit. Chemische vanille in producten waarin natuurlijke vanille hoort te zitten. Voedselfraude komt veel vaker voor dan wij denken. Het wantrouwen is groot en dat merken ze ook op het laboratorium van Eurofins in Hamburg. Want ook producenten en supermarkten geloven de leveranciers niet meer. En dus sturen ze steeds vaker hun producten naar Hamburg om ze daar te laten testen. We stappen nu met Bert Pupping een hele grote diepvries in. Hier staan kratten in een vak. Dit are the samples that are being tested. Yes indeed. Companies ask if the samples are what their specifications is, so for example, if they have ordered minced, uh, minced beef meat, uh, they would maybe check if there is horse meat present also triggered through the uh, recent scandal. Ja, bedrijven sturen dat op omdat als ze bijvoorbeeld uh, gehakt Runder gehakt hebben besteld. Ja, dan willen ze ook zeker weten dat het het is en dat er geen paardenvlees in zit. En dat kunnen wij hier testen. is freezing cold hier. It is minus 20 degrees. Let's go outside. Oké. Okay. I need to open the door for you one moment. Test u dan alleen op vlees? Are you only testing meat products? No, we're testing all kinds of products. Uh, we testen heel veel producten. De, de fraude die we nu zien met paardenvlees. Um, Zie je die ook op andere terreinen? Well, we certainly see, uh, for example, that we finding um, pork meat in a number of those samples. Ja, we zien dan in de testen bijvoorbeeld ook dat er uh, varkensvlees in voorkomt, terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is. Maar bijvoorbeeld voor uh, moslims uh, is dat een probleem. En uh, dan vinden wij dus dat er uh, uh, varkensvlees in het product zit, terwijl het niet op het label uh, staat. En how often do you see that? Well, the pork meat we also see on a regular basis. Dat zien we regelmatig. De the, de the is dat uh, we have customers that send regularly samples in. Wat we wel zien is dat bedrijven die regelmatig materialen opsturen om getest te worden, dat we daar minder afwijkingen zien dan bij mensen die dat minder vaak doen. Want zo werkt het dus wel: dat als ze dat delen met de leverancier, dan is die gewaarschuwd die weet. Er wordt echt getest. En op die manier kun je dus beschermen voor schandalen in de media. En dat is nu wat u ook ziet, want u hebt de druk op dit moment. En dat is wat u nu ziet, want u bent op dit moment Dat is wat we zien. En die voedselveiligheid houdt ook de Tweede Kamer druk. Die vroeg vandaag minister Schippers om er meer geld voor uit te trekken. Hoe dat is afgelopen hoort u na vijf uur. We gaan naar Amsterdam. Daar zijn in de beurs van Berlage onderwijsministers... uit 20 landen al zo'n twee dagen bijeen. Ze zijn daar om ideeën uit te wisselen over het onderwijs. En Josephine Trehi is daar ook. En waar moeten we allemaal toe leiden? Wat maakt een leraar een goede leraar? Daar hebben ze het hier al over, twee dagen lang. In de grote vergaderzaal zitten de ministers nu, die twintig ministers... van over de hele wereld in een groot vierkant. Allemaal een vlaggetje op tafel. Uh, zijn ze bezig met een uh, korte presentatie. Moet seconden. niet 90 stil zijn dan? Nou, we staan een beetje aan de zijkant. Ik wilde eigenlijk een beetje dichterbij gaan lopen... want dan horen jullie misschien ook iets. Ja? Nou ja, het is niet het Engels. Het, het is in ieder geval nu uh, de Poolse minister... die heeft verteld over wat hij hier heeft meegemaakt uh, de afgelopen twee dagen. Want En daaromheen zitten dan een paar honderd mensen te luisteren. Hè. Dus dat zijn allemaal leraren van over de hele wereld, maar ook uh, vakbondsmensen. En ik sta naar Lars van Rooyen, BABO-student, de aankomend docent. Klopt. Zij zitten daar te hebben over jouw toekomst. Wat vind je daarvan? Ja, dat is eigenlijk wel jammer, hè? Want het zie je dus vaker dat de hoge pieven gaan bepalen... wat er moet gebeuren en hoe dat moet gebeuren. Terwijl wat mij betreft weet niemand zo goed wat er nodig is... als studenten en dus aankomende docenten zelf. Dat is heel jammer. Jij had daar moeten zitten. Zeker. Zeg, Josephine, uh, studenten, docenten, ministers... dan denk ik niet aan een opstel of een proefwerk waar dat toe gaat leiden... maar tot nieuw beleid. Gaat dat komen tijdens de conferentie? Er zal niet straks, om half zes, hè, als het afgelopen is, zal er niet echt een contract op tafel liggen. Ik bedoel, die twintig ministers kunnen natuurlijk nooit één beleid maken. Ik bedoel, een Chinese minister heeft een heel ander idee over onderwijs dan wij. Maar uh, het idee is dat ze hier wel uh, gewoon ervaringen op doen. En uh, misschien dat de minister straks al met een briljant uh, idee komt. Ze heeft al wel wat uh, verteld. Dus ik ben heel benieuwd wat we straks te horen krijgen. Wie weet nieuws, later deze uitzending vanuit Amsterdam met onderwijs. Josephine Trehit, tot later. Geen Project X-feest, maar een Project Exit-feest. Zo luidde de oproep op Facebook voor een afscheidsfeest... voor burgemeester Rob Bats van Haren. En ik denk dat we allemaal weten waarom dat feest eh, wordt aangekondigd op Facebook. Pieter Boomsma van de politie Noord-Nederland, goedemiddag. Goedemiddag. Maar die oproep die is niet meer op Facebook... want Facebook heeft de oproep of verzoek van jullie van de politie verwijderd. Waarom? Nou, dat gaat, dat gaat mij even een stap te ver. Uh, de oproep is inmiddels heel duidelijk verwijderd. Wat wij hebben gedaan in het kader van onze internetsurveillance, komen we dit soort dingen gewoon tegen. En dan is de vraag van, moet je dat willen? Wij hebben uh, geprobeerd te achterhalen van wie de site was. Dat is niet gelukt en we hebben Facebook Nederland gevraagd om en ons daarbij te helpen. En vervolgens zien wij dat de site ineens helemaal weg is. Nou, daar ga, uh, ga ik niet te kort op de bocht. Hè? Facebook heeft de op, op verzoek van de politie verwijderd. Die conclusie mag ik wel trekken, denk ik. Ja, nou is, dit, ja, is, dit het, is, is dit het nieuwe beleid naar de ervaring in Haren? Want het, nou, dat riekt naar repressie. Nou ja, nee, maar laat duidelijk zijn van... wij zijn natuurlijk uh, altijd ook al aan het kijken op, uh, op internet... op, uh, op de, de, de Facebook, uh, de Twitter-sites van wat daar gebeurt. Als daar zaken op voorkomen... Die, uh, waarvan wij denken hey, dat zou kunnen leiden tot strafbare feiten... zullen wij daar altijd, en dat is ook onze uh, rol als, uh, als handhaver... ook op dat terrein, zullen wij al, altijd actie ondernemen. Dat, dat, dat hebben we in deze dus ook gedaan. En dat is helder. Want u dacht dat dit project ExitFace... tot strafbare feiten kon leiden? Dat zou kunnen. Wij willen graag ook in contact komen... met degene die uiteindelijk verantwoordelijk waren voor die site. Waarom dacht dat u dat? Tot, dat, is, dat is op dit moment gewoon ons nog niet gelukt. Dus als die uh, zich willen melden zou het heel mooi zijn... ...om dan te kijken van hé, welke intentie is deze site uiteindelijk gebouwd. Maar uiteindelijk je... als je kijkt naar de inhoud van de site... ...dan zeg ik gewoon, ja, het zou kunnen leiden tot problemen. Want was er een oproep om daar strafbare feiten te plegen? De, de eerste site was heel algemeen. De tweede site was een aanvulling op de eerste site... ...waar heel expliciet aan wordt gezegd... ...ja, we willen geen problemen veroorzaken... Maar desalniettemin hebben wij gezegd... laten we in contact treden met deze mensen... om te kijken van hoe, wie, wat of waar. Dat begrijp ik niet. We hebben dus twee oproepen gezien op Facebook... waarin ja. niet wordt aan uh, opgeroepen tot het plegen van strafbare feiten. U zegt, we hebben gekeken, we hebben gesurveilleerd. Ja, maar... Wij denken dat op deze manier strafbare feiten kunnen worden gepleegd. Dat ja, begrijp ik iedereen, niet. Kijk, met het van Haren mag iedereen toch begrijpen dat wij scherp zijn... op deze, dit, soort, dit soort reacties, dit soort uh, uitvragen op, uh, op uh, internet... en op de sites die er voorbij komen. Maar is dat nou, niet, daar, is daar dat niet juist? Daar zijn we op en, da en dat willen we juist gewoon aan de voorkant gewoon goed handelen. Maar is dat niet juist de les van Haren... dat je op de juiste manier kunt inschatten... wat wel en wat niet tot strafbare feiten gaat leiden? Dit, nee, maar, als maar ik daarom, u beluister... Hebben wij, wij, hebben de site, wij hebben ook geen opdracht gegeven om de site uh, te verwijderen... We hebben al gezegd we willen in contact komen met degenen die verantwoordelijk zijn. Goed, denkt u dat deze oproep een boemerang-effect kan hebben... dat juist meer mensen nu gaan denken van... goh, wij gaan ook zo'n Facebookpagina beginnen? Nou ja, we, we zullen zien uh, wat daar uiteindelijk uh, gaat gebeuren. Uh, wij kunnen ook niet in de toekomst kijken, maar we houden het scherp in de gaten. Pieter Boosma van de Politie Noord-Nederland, dank u wel. Ja, voor u. Zo direct gaan we naar Rome. Jezuïten daar zijn blij. En de paus zelf gaat ook zijn eerste mis opdragen. Maar we gaan eerst naar Wijnand Zwaan bij de AMB. Het is een niet al te drukke avondspits, maar wel een paar flinke files na ongelukken. Vooral op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Het staat voorknoop het Rottepolderplein nog 6 kilometer. De weg is daar wel weer vrij. Een stukje verderop is de Velsertunnel dicht in de A22. Naar het noorden dus. Dat heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Daar kunt u het beste omrijden via de A9. Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 journaal. De orde van de Jezuïten staat sinds gisteravond volop in de belangstelling. Voor het eerst in de geschiedenis is een Jezuïet paus geworden. De provinciaal overste van Nederland, Pater Verschuren, is toevallig in Rome... en hij laat verslag verslaggever in Albers, het dakterras van het hoofdkwartier van de Jezuïten zien. Hier stond u gisteravond. Ja, dat is een prachtige plek. Hè? Het was toen al wel donker en uh, ijzig koud en het, uh, het regende. En uh, ja, we hoopten gewoon op de, op de rook te wachten. want Ik wou toch één keer rook zien. Ik had zwarte rook verwacht en het bleek wit te zijn. En dus zijn we maar blijven staan met een hele bende hier op het... Uh op het terras, ja, de klokken begonnen te luiden, geweldige ambiance, het plein, uh, de mensen begonnen te roepen, uh, ja, we hebben het uitgehouden. En na die natuurlijk helemaal de schok, hè. toen bleek dat het dan een gesweet werd, wat niemand, maar nu is absoluut niemand hier verwacht dat, zelfs niet de Argentijnse provinciaal die naast mij stond. Precies, want wat was zijn reactie? Want het was voor hem een landgenoot, ook nog eens. Ja, die werd enerzijds heel stil en nadien ent heel enthousiast. Uh, je kunt het wel raden. De, de, de, trouwens, de Argentijnen hebben vannacht denk ik een feestje gevierd hein, bij een thuis. Dus we hebben hier nadien ook wel zijn we naar beneden gegaan als we bekomen waren. En hebben we een pint of een glaasje wijn op zijn gezondheid gaan drinken. Alleszins. Uh. En wat nog extra bijzonder is, want in het verleden, alweer een tijdje terug, heeft de paus van Rome nog wel eens de jezuïeten verboden. Hè? Jullie werden te machtig. Dat is inderdaad op in het einde van die, uh, die 18e eeuw gebeurd, hè? Uh, kort voor de Franse revolutie. Hè? Dan is de orde inderdaad opgeheven geweest en dan is er inderdaad een bulle gekomen die bijna overal in Europa die Zwieten van de kaart heeft geveegd, behalve in Wit-Rusland en in Nederland. Want natuurlijk, Nederland viel niet onder pauselijk regime. Kent u de nieuwe paus ook persoonlijk? Ik heb hem zelf nooit persoonlijk ontmoet. Ik had al wel van hem gehoord. Ik wist dat hij een, een heel groot manager is. Een, een sterk bestuurder. Uh, maar ook heel religieus en vroom. Het uh, is een heel vreemde combinatie van een, van een eenvoud. Van een uh, heel evangelisch man. En tegelijkertijd van een, van, een, van een krachtig bestuurder. Van een echte leider. Dus ik verwacht ook dat hij uh, dat zal doen. Hè, met, het, met het Vaticaan en met de universele kerk. Vandaag. Ik denk dat we dat nodig hebben. Nodig dus volgens deze uh, man namens de Jezuïeten En in de Sixtijnse kapel begint zo dadelijk de eerste mis van paus Franciscus. Op een steenworp afstand in het mediacentrum van het Vaticaan. Zit volgens mij nog steeds Corst op Zouderberg. Goedemiddag op. ik heb wel thuis geslapen hoor. <laughs> dat, is, dat is goed om te weten. Want, want de andere paus niet meer. Hè. Die, is, die is in het hotel geweest. Die heeft zijn hotelrekening betaald. En voor hem is het in één keer een heel ander leven. Ja, nee, hij stond erop die hotelrekening te, te betalen. We zien natuurlijk ook sinds vanmorgen toch een heel andere man die we, dan de man. Weet je nog waar we gisteravond naar keken op het balkon? Een man die een beetje statisch, een beetje stijf overkwam aanvankelijk. Nou, sinds vanmorgen uh, de bril is afgegaan. We zien zijn ogen en we zien hem heel veel lachen vanmorgen. We hebben hem vanmorgen als eerste gezien in uh, de grote basiliek Santa Maria de Maggiore, waar hij naartoe ging uh, om daar bloemen te offereren. Uh, kwam ik naar buiten toe, stapte onmiddellijk naar een zwangere vrouw toe... om haar uh, te zegenen. Ja, een man die onmiddellijk overal toestapt en die ook lak heeft aan conventies. Ook dat hebben we ontdekt. Gisteren na afloop van die presentatie natuurlijk op dat balkon stapte hij naar buiten en stond een limousine voor hem klaar beneden. Dat wilde hij niet want hij wilde mee in de bus met de andere kardinalen. Hm. Niks limousine. Ja. Lak aan conventies, dat is altijd leuk maar dan is het toch weer de vraag hoe lang zo iemand dat inderdaad kan volhouden. Ja, maar we, wat we nu wel zien is een man die kan verrassen en die, op, op, en die, en die preken kan houden en dat kan misschien zo ook gebeuren. Die langer of anders zijn dan het boekje voorschrijft. En daarom zijn we toch heel erg geïnteresseerd om te gaan volgen... de mis die zometeen om vijf uur begint, hoe dat gaat... en of hij aan het boekje houdt en hoe ver hij ervan afwijkt. Ja, want waar ga je dan op letten Op de manier waarop hij die mis voordraagt? Of inderdaad de mogelijkheid dat hij iets gaat zeggen? Wat betekenis kan hebben voor de manier waarop hij straks als paus te werk mag gaan? Ja, nou het gaat natuurlijk altijd tussen de regels door. We zullen er heel scherp naar moeten gaan luisteren. Maar het wordt wel erg interessant om deze man te gaan volgen... Zoals jij zegt, ja, de vraag in hoe lang hij dat vol kan houden. Hoe lang hij dat vol wil houden. Maar dat we met een eigenzinnig man te maken hebben, dat is me na een dag later toch wel echt duidelijk geworden. Straks meer details, we horen van Jeroen Zoutberg. Bij Noeberg. goedemiddag. Goedemiddag. Hey, er is weinig sneeuw meer gevallen, maar ik wilde toch iets over vragen, voordat ik het vergeet. Ja. Want het, gisteravond of morgen ook was het een raar soort sneeuw wat gevallen is. Het was geen echte plaksneeuw, het waren geen natte vlokken, het was ook <laughs> geen hagen, maar het was iets, iets wat het te, Het was bijna hagen, maar net niet helemaal. Wat, wat voor sneeuw, het was een soort korrelsneeuw. Ken je dat? Ja, nou ja, dat is ook een hele juiste term, korrelsneeuw. En we, we hebben nu te maken met een noordelijke stroming, en dat betekent dat de hele koude lucht vanuit het noorden onze kant op komt en die koude lucht strijkt over relatief warm zeewater. Zeewater is nu zo'n 6 à 7 graden, maar die lucht is nog veel kouder. Nou, dat levert onstabiliteit op en dat leidt uiteindelijk tot buien. En in die buien heb je hele heftige bewegingen en dan gaan hele kleine waterdruppeltjes botsen tegen sneeuwvlokjes. Nou, die, die vormen dus samen dan die korreltjes en die vallen naar beneden. Die zijn zo'n 2 tot 5 millimeter. Ze zijn licht, ze zijn bros, dus Tegenstelling tot hagel gaat koolsneeuw bijvoorbeeld geen schade aanrichten. Maar het klopt, ziet er wel doet, anders uit dan sneeuw. Het doet ook geen pijn als het op je gezicht komt. Nee, dankjewel. Weten we dat ook weer? Ja. Verder dan maar even de verwachting: veel zon vandaag, toch koud. Hoe gaat dat morgen en overmorgen gebeuren? Ik denk dat de zon echt wel een beetje uit het wereld gaat verdwijnen. Want we krijgen te maken met een depressie die vanuit het westen nadert. en die een tweetal zones met bewolking en ook neerslag met zich mee gaat brengen. En um, vannacht nog niet. Vannacht is het helder en ook ijskoud. Zeker in het zuidoosten en oosten van het land. Morgen passeert dan die eerste zone. Waarschijnlijk valt er eerst wat sneeuw uit. Zo'n 1 tot 3 maximaal centimeter gevolgd door regen. Daarachter iets oplopende temperaturen. Maar we hoeven geen 10 graden te verwachten. Ik denk misschien een graad of 6 in het westen. En eigenlijk um, in het weekend een beetje hetzelfde. Willemijn Hubert, dankjewel. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half 7, het NOS Radio 1 Journaal.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 I don't really. Mm, when you said good. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, you no know, play, and this guy like a fool. Cause now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you he...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 en een prachtige dag is het, hij heeft gelijk. Deze crooner uit Canada, Michael Bublé, It's a beautiful day. Een wilde aan kunst in Maastricht. Klassiek, modern, schilderijen, beeldhouwwerken, juwelen, vaas, eigenlijk te veel om op te noemen. Het is vanaf vandaag allemaal weer te zien op de TFAF, een van 's werelds grootste beurzen. Van recessie is niets te merken, van verschuivingen in de markt wel. Met specialiste Titia Vellinga bekijkt Jeroen Wielaard een topstuk. Wat blinkt die? wat schittert hij je tegemoet in de stand van Graaf? De Blue Ice Diamond. Het topstuk van 100 miljoen dollar, Titia Vellenga. Ja, het is ongelooflijk, hè? Het is een uh, pauw met in zijn hart, dus zeg maar, de buik. Dat is een diamant van 20 karaat, blauw, zoals je kunt zien. En de andere kleuren zijn geel, roze en ook vooral... Prachtige witte diamanten. Ik denk heel erg geschikt voor de Chinese markt. De Chinese markt. Onderdeel steeds sterker van de TFAF afgelopen jaar. Het beeld is hetzelfde. Keurige kostuums. Keurige kwafures. Het kunstbeeld heel gevarieerd. We hebben een stuk gezien van Jacob Jordaans. Een voorstudie voor mythologische print van Odysseus en Nausicaa. Een Blauwe figuur van Jeff Koons met vaas, genoeg weer om de kopers te prikkelen. Maar die markt varieert wat. De Aziatische traditie werd steeds groter, maar daar gaat, is een achteruitgang gaande. China is teruggelopen afgelopen jaar, die markt is duidelijk afgekoeld. Daarentegen heeft de Verenigde Staten zijn eerste plek weer veroverd. En Je kunt wel zeggen dat zeg maar, de volwassen markten Europa en Amerika nog steeds echt de belangrijkste ter wereld zijn... omdat de markt veel transparanter is dan in China. Dat komt omdat de Chinese regering heel veel beperkingen oplegt. Zowel in regelgeving, wat je wel en wat je niet mag invoeren in, aan kunst in China. Hele hoge belastingen voor het invoeren van kunst. En dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor internationale handel. Kijk je naar uh, Amerika en Europa, dan is de regelgeving veel helderder. Ook minder restrictief voor de handel. En daardoor trekt het eigenlijk kopers vanuit de hele wereld aan. Dat is met China nog niet het geval. Het is daar vooral de domestieke, dus de huismarkt... die ervoor gezorgd heeft dat China zo snel ging groeien. Je voorspelt desondanks dat die Blue Ice Diamond... die ons beide zo in het gelaat schittert... toch richting Beijing of Shanghai gaat. Ja, er is, er is gewoon veel geld. En dit is echt een Chinese smaak... maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat een Arabier mee van doorgaat. Nederland is wat dat betreft heel klein op het gebied van marktaandelen. Maar de tefaf blijft even groot? Ja, ik denk dat je rustig kunt stellen dat zeven... recessie? Geen recessie. Nee, ik denk het niet. 70% van alle oude meesters die op de wereld worden aangeboden... wordt hier in Tefaf, uh, op Tevaf getoond. En ja, de kwaliteit is gewoon nog steeds heel hoog. Dus kopers, denk ik. En die Blue Ice Diamond, die gaat toch echt niet weg in een vreemde zak... Hè? wat hier wel eens gebeurd is de afgelopen jaren? Nou, deze is wel zo ongelooflijk beveiligd. Hier is überhaupt trouwens nog nooit wat gebeurd bij Graaf. Dus laten we het afkloppen. Maar ik ga ervan uit dat die. Uh in een goede zak meegaat, maar dan wel tegen betaling. Maar dan gaat het om uiteindelijk. Hoeveel kun je kunst verkopen voor hoeveel geld? In Maastricht gebeurt dat de TVA. Een verslag van Jeroen Wielaert. Na vijf uur maken we een sprongetje naar het Britse eiland. Er is gedoe over een nieuwe waakhond voor de pers... en wat te denken over de Engelse voetbalclubs. Geen vertegenwoordiging meer in de Champions League. Het is lang geleden dat dat is gebeurd. Na vijf uur. Blijf luisteren. Tot zo. Vanavond, BNN Today. Wij denken allemaal dat Lange de moeder van alle ijsporten is. Ja. Dat is toch eigenlijk gewoon short track? Vanavond om half negen op Radio 1. Recentelijk heb ik dan de overstap gemaakt van voedseldozen. Dat ging tot rellen aan toe. Vlucht op een gegeven moment met mijn auto weer in. Mensen begonnen op ramen te slaan. Luister en kijk mee op radio1.nl. Doodeng, ik had nooit daar een lepel gewild. Daar staan er in één bommen dichtbij in. Dan moet je dekking zoeken in een soort trappenhuis. Radio 1, het nieuws van alle kanten.